...van 8 uur. Maarten Stultjes met het NWS Journaal. Er zijn drie mensen levend gered uit het hotel dat in Italië door een lawine werd bedolven. Ze werden door brandweermensen uit het puin gehaald. De drie hoorden bij een groep van vijf met wie wel al contact was. Tenminste twaalf mensen hebben de ramp in het Italiaanse hotel overleefd. Er zijn nog zo'n twintig vermisten. Kort na zijn beediging heeft de Amerikaanse president Trump... zijn eerste bevel getekend. Dat moet een begin maken met het intrekken van Obamacare. Ook heeft hij de papieren getekend voor de benoeming van twee ministers... James Mattis voor defensie en John Kelly voor binnenlandse veiligheid. Daarna bezocht Trump de galabals ter ere van zijn beediging. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht... en het Beatrix ziekenhuis in Gorkum roepen 300 hartpatiënten terug met een biologisch afbreekbare stent in hun lichaam. Het buisje dat een hartslag aardig open moet houden... geeft na een tijd een iets hogere kans op bloedstolsels... blijkt uit internationaal onderzoek. De politie heeft in Heerenveen schoten gelost... bij de achtervolging van een auto. De bestuurder negeerde een stopteken en reed bijna een agent aan. Daarop schoot de politie. Een agent reed de auto uiteindelijk aan om hem te laten stoppen. Het is niet duidelijk of de politie waarschuwingsschoten heeft gelost... of gericht heeft geschoten. De bestuurder en de vrouwelijke passagier zijn aangehouden. Ex-president Jamee van Gambia heeft nu ook zelf gezegd dat hij opstapt. Hij zei op de staatstelevisie dat er geen bloed hoeft te worden vergoten. Jamee verloor de verkiezingen in Gambia, maar weigerde te vertrekken. Militairen uit West-Afrikaanse landen trokken deze week het land binnen... om Jamee te dwingen de macht op te geven... Maar na diplomatiek overleg zegt Jameen nu dus toch zelf te vertrekken. Het weer. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op tot boven nul. Vanmiddag dooit het 1 tot 4 graden. In het noorden is er nog bewolking. In het zuiden meer zon. Zondag is het in het hele land vrij zonnig en dooit het in de middag licht. Dit was het Het Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Nice. Goedemorgen, Toepak Leeft op de radio. De dag dat het allemaal gaat beginnen natuurlijk. Donald Trump zijn eerste werkdag gaat van start. En dat was het gisteren, een hoog kerstgehalte. Ik kreeg een beetje dit gevoel gewoon, hè. The lights are turned oh. Het leek wel of ik in de jaren 50 snow. film zat... bij de inauguratie van de, deze Donald Trump. Kers, yeah, ja, ja, ja, precies. Vroeger als je op Donald Googelt, uh, Google, dan krijg je Donald Duck, maar tegenwoordig krijg je Donald Trump natuurlijk de nieuwe president van Amerika en dan klinkt hij nog redelijk ingehouden bij dit I, Donald John Trump do solemnly swear that I will execute the office of President of the United States. The... What zeg je nou execute? Dat klinkt vrij agressief, maar dat klinkt nog terughoudend. Maar dan, dan is hij het. This American stops right here and stops right now. Wat ja, ziek idee. Precies, wie moet er allemaal weg? Dan moeten we nog maar afwachten. Dan druk maar Donald J. J. J. J. Trump. Krijgt mij mijn bek gewoon niet uit. Die is nu de nieuwe president van Amerika. Geen paniek man. geen paniek. paniek. Geen paniek. Nou, we zijn al in demonstraties alweer. Gelukkig was het op, uh, op straat. In Amerika viel het allemaal wel mee, geloof ik. Of niet? Nee, er waren weg onrust. Overal, ja, mensen die boel stuk trappen. Weet je denkt van, is het dan nodig? Ja, gewoon lekker rellen, denk ik dan. Gewoon ook even een dagje uit, weet je wel. Al die frustratie gewoon afleven. Uitleven uit op uh, winkels die misschien wel iets te maken hebben met Donald Trump. Dat weet je allemaal niet. Dat is allemaal... Nou goed, we zullen het allemaal wel merken wat er gaat gebeuren. Ja, ik zit nu nog even in eentje te wachten op wie nog meer... Wie nog wie... Wie nog meer aanschuift binnen het radioprogramma. Het zal wel zo gezellig zijn, hè? Dat ik niet in mijn eentje zit. Maar ja, het is wel weer glad op straat. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat... Uh, dat iemand toch ondersteboven is gegleden. Want dat was het laatst ook het geval, hè. is uh, onze Jolanda ook uh, met de fiets onderuit gegaan. Dus ik hoop dat dit keer dat, dat, uh, dat, dat ze gewoon zich verslapen heeft. En meer niet, dat zou mooi zijn. En dat ze niet ergens onderuit nog ligt. En dat ze overeind moet krabbelen. Oh nee, daar komen ze net binnen. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. Draai weer eens even een plaatje. Electric en hoe toepasselijk. Afgelopen week heb ik hoop doen over de elektriciteit die uitviel. Going back to the zoo. Hier met Toepaklijft. Dat is verkeerde playlist voor mijn neus. Ik had gisteren een electric naam erin gezet. Ik denk, dat ik ga electric draaien. Van Going Back to the Zoo. Maar uh, het is toch Turtledorf geworden. Die draai ik vorige week ook trouwens. Maar het is een heel leuk plaatje. Je kan vast nog wel een keer gedraaid worden voor jou. Goed, het is dus 10 minuten over 8. Hier bij leeft op de radio. Ik zei het eerder al. Het leek wel of ik in een Amerikaanse film zat. uit de jaren 50. Met wat, wat was dit nou? Het leek wel een, een soort einde van een hele mooie film. Van vroeger. Dat je denkt, het komt allemaal goed. Oh ja. Via Trump. Het heeft ons veel gebracht. Hij was goed voor Amerika. Heeft Amerika opgeturnd. Maar het is nog maar het begin van Trump. En op een gegeven moment kregen we zelfs nog dit, hè? Precies. Ja. En toen dachten we, oké. Okay. En wat voor teksten had hij nou onder andere? We are protected. En we will be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by God. Wat? Wie protected bij? We will be protected by God. En de... ik had nooit gedacht dat is zo gelovig was. Nou, waar? hij zwaggelovig. Ik weet, heb ja, je het heb gezien? Zo? Ja, je moet al een microfoon pakken. Ha. Of niet? Ja, je moet al een microfoon pakken. Ja, ja, het was alleen maar zwaar gelovig ja, maar, ja, dat, wat daar verkondigd werd. Ja, maar dat is altijd zo. Bij de, ja? de presidentsverkiezingen. Het, ze zweren altijd op de Bijbel. En uh, het, is, uh, het is altijd vrij gelovig allemaal. Ja, ik had echt zo ontzettend gelovig. En ook, uh, ja, ja dat, is, dat is in principe in Nederland. Dat was tot de laatste uh, uh, kiezingen en zo. Dat de, of nee, sorry. Dat de koning werd gekozen. Dat gaat toch ook allemaal. Uh, uh, ja, op de Bijbel wordt uh, gezworen. Ja. Dat Door waarlijk helpen mij God allemaal. Ja, het is, dat kan ja, toch, ja, Dat kan toch eigenlijk niet meer? Ja, of je kan op mensen van een andere ander geloof die denken van. Nou, je kan huh? ook op de Koran sferen als je dat wil. En je okay. kan ook zeggen dat sfeer en beloof ik. Dat kan ook. Jongens, knip het van elkaar af. Het heeft niks met elkaar te maken, je <laughs> Nee. nee, het moet gescheiden blijven. Nee, het moet gescheiden blijven. Dus het nou, geloof moet ik, af vond het een, uh, ik vond het echt een, uh, ja, een apart iets om allemaal te zien. Ik kreeg, <laughs> ja, taar in je ogen? Ja, ik taar ogen. Zo geëmotioneerd. Oh, mm. wat een mooi En Toen ben ik snel even teruggegaan naar de inauguratie van, uh, van Barack Obama uit 2008. Ja, en dat, dan sowieso, dan de stem spreekt al veel meer aan, hè. Thank you. My fellow citizens... I stand here today Humble. humbled yeah. Yes. task before us. Grateful for the trust have bestowed. Ja, dat klinkt zo goed dit, hè. Maar goed. Moet, ja, Sorry, ik moet het loslaten. Donald Trump gaat Amerika gewoon omvormen, Maar dat moet even zakelijk. Hebben jullie, uh, hebben jullie gisteren de werelddraai doorgezien? Nee, die ging helemaal los, geloof ik, hè? Nou, uh, ze hadden echt een geweldig panel van zes man neergezet. Ja. Yeah. En ja, als je dan een beetje een leuke discussie wil hebben... Ja. Dan, dan zet je natuurlijk zeg maar drie mensen ja, die voor zijn en drie mensen die tegen zijn. Dat lijkt me wel handig, ja. Ja, nee, dit was gewoon zes man die gewoon hey. Donald Trump aan het afzeiken was. Lekker. Heel af en toe kwam er nog iemand, ja, heel misschien gaat het goed komen. En dan ging hij er toch weer negatief overeind. Dus, oh, okay. uh, ja, lekker braken. Ja, echt. Ja, ja, ja. En ja, het, ja was, jamme, het was echt vreselijk. En dan, en dan, ja, hoe heet het? De, de voorzitter van het gesprek, uh, hoe heet ook ook? Ja, uh, ja Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk, natuurlijk. Ja, vijf ton, kunnen we hem ook noemen ja, gewoon. Vijf ton. <laughs> nog maar vijf ton? Ja, ik vijf ton. Ik, ik dacht ja, niet meer Heeft hij weer loonsvroon gekregen? Of is hij een, een beetje war warmte giel? Uh, maar uh, hij had in ieder geval hij, nergens inbreek of zo. Mensen bleven maar... Oh, lekker braken, gewoon even uh, lekker. Uh, ja. Maar dat mag nu allemaal nog. Straks moeten we ons inhouden. Want we moeten nog met Amerika om de tafel natuurlijk. En dan uh, Rut gaat er zo ook met allemaal even een gesprek aan. Die jongens, Houdt het een beetje, een beetje in allemaal. Anders kunnen we er is niks meer met de Amerika om de tafel voor de handel, weet je. Dat is ook weer iets. Goed, verder, het is uh, redelijk. Uh, het is niet zo glad op straat. Nee, het is wel nee. weer glad als je deze straat in komt. De tolweg. En het is toch bizar. Ik ben echt van Alkmaar hier naartoe gereden. Niet zo'n hand. En ik kom hier de weg in. Weg in rijden. En nee, ik zie nee, overal we weer ijs. Ja, ja heb je al je tol betaald? Ja, mm -hmm. ja, dat is het misschien. Dat is een tol betaald misschien. Goed, straks meer de Zandvoortse berichten. Meer een leuke muziek. I go Forget about the guys, cause it's is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. my mind and it's growing all the time i do myself a disservice to feel this weak to be this nervous you Show me I wasn't patient to meet you. Am I too needy, am I too eager? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. XXX. Ah, oh, wat is wel ontzettend hip momenteel. En mocht je denken bij jezelf, Hé, hey, wil er eigenlijk nog wel naartoe? Dan kan dat. 13 uh, februari spelers in de Avalstadion in uh, Amsterdam. Dus uh, kijk even of er nog kaarten voor zijn. Dat is uh, zeker wel de moeite waard. En uh, ze bestaan al sinds 2009. Precies, 2009. Toen kwamen ze uit met een uh, album. Ze komen uit uh, Wandsworth, Londen. Uh, wat hebben ze nog meer voor de hits gehad? Ik zit even te kijken. Wat voor hits hebben ze allemaal gehad dames en heren. Ja, precies. Laten we even wat horen. Angels, Re Reunion and Fiction. Island is ook een hit van The XX. Een beetje het lijzige stemgeluid met, met beats. Leuk. En dan heb je het nog steeds een indie band. Ik hoor niks indies aan, maar goed, dat is allemaal wel. Goed, het is Toebank Radio. 20 minuten over 8. Het is code groen. U kunt gewoon naar buiten gaan. Er is geen gevaar gesignaleerd. En het is ook niet echt glad. Ik denk, roep het maar even voordat je weer in foto's houding, weet je, dat ik vraag nou, ook blijf maar binnen. Nou ja, natuurlijk. Wat zeg je? Dat, dat is dat wel nieuw deze week. Wat is nieuw? Nou, dat, dat er geen code is wordt nee. aangegeven. Nee, er is geen code. Is, je kan gewoon de straat op. Het is volstrekt onjuist. Oh, ik krijg een tegenbericht, hoor ik net. Nou, dat uh, moeten we even afwachten wat het dan is. Goed, er zijn dus ook weer maffe berichten vandaag te vinden op internet. En die vertellen we graag aan jou. Uh, ja, onder andere uh, de oorzaak van de. We hadden die exploderende telefoons van Samsung. Ja, ja, ja. Uh, ja, de, de oorzaak is uiteindelijk uh, achterhaald. Wat bleek nou? Ze hadden een de grote uh, uh, accu in de telefoon geplaatst, yeah? waardoor die, um, waardoor die niet genoeg, uh, waardoor die als je een klein beetje accu zet, dat een klein beetje uit, En krimpt een klein beetje. Als ze ze uitzetten, ja, yeah? echt millimeterwerk. En ze kunnen geen kant op, dan dan gaan ze bol staan en dan kan er een, uh, een brand in ontstaan. Huh? Oké. Okay. Deze uh, die accu's zijn een soort, ja, het is een soort vloeistof. Yeah? Als je uh, um, uh, je hebt altijd zo'n zwart, uh, het lijkt altijd zo'n zwart plastic dingetje. Yeah. Die buitenlaag er afhaalt, dan heb je eigenlijk een soort za zakje met ja, een of andere vloeistof erin. Oké, okay, je je minuut weg. En dat zorgt ervoor, ja, dat is, uh, ja, dat is lithium. En dat uh, zorgt Lit ervoor dat... Uh, Oké, okay, lithium. Ja. Heeft uh, Nirvana er ooit een plaat over gemaakt, of lithium? Ja, ja, ook. Levensgevaarlijk, hè? Ja. Je ziet wat er van komt. Wordt je weet, lig je op een zoldertje ergens met een, uh, met een gaatje in je hoofd. Dus kijk uit met die telefoons van tegenwoordig, word je weten exploderen. Nee, goed, ze hebben het nu achterhaald. Dus. Ja, hebben ze ook al achterhaald waar die elektriciteitsstoring van komt. En ja, is het nou, zijn die mensen daardoor om het leven gekomen door elektriciteitsstoring in Nederland? Want dat was een beetje de vraag, geloof ik. Heel, heel Amsterdam stond, uh, stond op slot. Hoeveel zijn er om het leven gekomen? Ik dacht drie of zo. Dus twee okay. mensen. Maar oh. wat oude mensen er ook... Misschien staat ze wel aan een... Uh, aan een, uh... een zuurstof? Ja. ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. In de ziekenhuis Ik heb hier nog, uh, trouwens een berichtje over nog eventjes. Mag dat nog? Ja, dat kan ook. Want uh, gelijk, gelijk met het aantreden van Trump afgelopen uh, nacht... Maag, ja? is, trouw, is de website van het Witte Huis ingrijpend veranderd. Er zijn pagina's over klimaat, gezondheidszorg, burgerrechten en rechten voor homo's, lesbiennes en transgenders al verwijderd of vervangen. Oh, okay. Dat is de Amerikaanse site Politico. De pagina over climate change. Klimaatverandering is vervangen door een America First Energy Plan. Ah. Dus America nou, First! Maar ik vind het zo gek: want een, bur een burgemeester, een, een, een president. Die kan toch niet zomaar dat allemaal gelijk van nou we regel dat allemaal eventjes. De, die heeft dat, de, de, er is toch geen nou, maar hele... hij, heeft, hij heeft toch een paar maanden de tijd gehad om. Uh... Om erover na te denken. Maar ik wil dat en ja. dat. En ja, maar dat er zijn toch ook mogelijk. mensen die met hem meepraten. Hij heeft, is, uh, het is toch geen dictator. Er zijn toch mensen in het parlement of Die de met hem meepraten en dan yes? is het wel een dictator. Me ja, ja oké. Okay, ja, oh, ja, ja, ja, precies. Ja, oké, okay, ja. die worden er misschien ook wel uitgegooid. Ik weet het ook allemaal niet. Ja, goed. Maf is wel. Dit is zeg maar, uh, Dit is de dag dat Donald J. Trump begint. En het is ook de sterfdag van Lenin. Classic. Oh, nou, het dus ja, dus, kan geen toeval zijn. In 1924, uh, dus een, ik wilde niet zeggen, een andere dictator die dan <laughs> doodging. Maar nee, ja, want dit, hij is ja. nog geen dictator. Het is nee. nog steeds een nee. democratie. Ja, okay. ja. ja. So ja je run. hebt gelijk. Duur het duurt niet lang die meer, meer maar okay. we zullen het zien. And you changed for life into gold. A glance of your body leaves me paralyzed. Oh, you changed for love into gold, yeah. into gold. I'm Onze plaat. Ik kan het waarderen. Ronclerks en The Secrets. Secret, sorry, niet zonder, zonder S. Ja, precies, niet, niet met een S. Goed, en dit was uh, Gold, de laatste zing, het is, de, het is nu, ja, het is, Hij is de frontman, Rob Clerks. Maar uh, vroeger zat hij helemaal achteraan, bij de mouwk. Zat hij namelijk uh, achter de drumstijl. En dan denk ik, dat kan ik wel beter, ik kan veel beter zingen. Dus toen is hij hier voor zichzelf begonnen. Hij is al even bezig, een jaartje of twee geloof ik. Dit is het laatste plaatje. Goed, is is toen bekleed op de radio. Langzaam wordt het licht, hier in Nederland. En we kijken de wereld in en we vallen weer allerlei dingen ons op. En uh, ik zei gisteren, of ik zei net al dat Lenig is vandaag is overleden. Ik zie toevallig ook, we nemen natuurlijk altijd door wat er allemaal gebeurt door de jaren heen, dat Riek Jansen ja. vorig jaar op deze dag is overleden. Dat Had ik in dag dag ook echt. genoteerd? Ja, Riek Jansen. Ja. Ja, Zwarte was, Riek. Was die van het lied van Amsterdam uh, uh. Met Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. En ik heb toevallig gisteravond ook even dat plaatje gehoord. Maar okay. het is heel indrukwekkend. Want het gaat inderdaad over dat al die Joodse mensen zijn weggevoerd in de oorlog en zo. Oh, oké. Okay, ja. ja, het is indrukwekkend. Uh, ja, precies. Zwarte riek. Als deze meneer is ook genadjarig. Hè? Ja, dat klopt. We ja, ja, ja. gaan we straks nog wel verder. Ja, ja, maar goed, ja, ja. Uh, zwarte riek klinkt wel zo van... Hey, wat, wat deed ze in de onderwereld? Dat ze in de drugs of in de wapen? Ja, het was haar heel zwart haar. Maar ze heeft in Zandvoort gewoond. Ja, tot, ja. Uh, dus de, ja, het toch... ja Ik vind het altijd wel aandoelend van, van die mensen die eigenlijk... en dat is ook wel moeilijk met levensbeëindiging. ze zag het een tijdje niet zo meer zitten. Zat ze in Amerika, of in Amerika, in Amsterdam. En op een gegeven moment kwamen ze toch weer terug op haar stekje in Zandvoort. En toen had ze haar plekje wel weer gevonden. Ja, ja. En, toen had, en toen kwam er een biografie van haar uit. Toen dacht ze van, ik vind het toch wel weer leuk allemaal. Ja. ik denk ja. ja, het is moeilijk, hè? want ze was 91. Ze was aardig op leeftijd. Zeker, dus, zeker. Ze dus hadden mogen uitstappen. Doe. Al 16 jaar. Hè? Vanaf die 75 ja. dan mag je gaan. Ja, precies. Als je wil. kan je het pilletje palen bij de dokter. Ja. Hè? Ach. Wat ga jij doen vandaag? Nee ik, nee, ik stel het nog even uit. Ik zie het morgen wel. Ja, goed. Vertel. Ja, er is in uh, België, in het Belgisch parlement... Er was een, een tijdje dus dat uh, er werd geen alcohol geschonken. En er ging er, eigenlijk gingen ze uh, eind jaren 90... Gingen ze steeds kroeg in en gingen ze daar door debatteren. Nou, dat was ook niet de bedoeling. En toen werden ze besloten om gratis bier en wijn te schenken in het parlement. Oké. Okay. Maar nu is het weer de vraag of ze het gaan doen. Want de commissie had geadviseerd om het niet meer te doen. Omdat ze een Kamerlid vorig jaar al een racistische opmerking gemaakt had. En daardoor heeft de commissie weer de hele kwestie onderzocht. Van, kan het wel en dit en dat. En uiteindelijk heeft de Kamervoorzitter de commissie gevraagd. Uh, welke sancties kunnen genomen worden tegen misplaatste, respectloze of onhoffelijke uitspraken? En ze stelden alweer voor van nou laten we de tak maar niet meer gratis laten lopen. Yes. Maar uh, ze besluiten dus toch uh, van nou oké, okay, bier en wijn blijven gratis. En, uh, maar mensen worden wel aangesproken op hun uh, opmerkingen en zo. Maar waarom, waarom moet het gratis zijn? Verdienen die mensen zo weinig? Nee, dat is het niet. Maar het was wel zo dat ze gingen eigenlijk uh, met z'n allen de kroeg in. En daardoor werden... werden dus dingen die, die eigenlijk uh, geheim, nou ja, uh, achter gesloten deuren hadden besproken Maar hebben ze, hebben ze dan dat nodig om los te komen en dan tot oplossingen komen in de ja, maatschappij? Misschien wel, ja. Ja, ja, ja ik ja. snap wel dat ze met z'n allen, zeg maar, dan zit je de te vergadering. En dan vervolgens wil je nog even napraten, even, in de, in, even onder het genot van een pintje Ja, dat en dan, dan willen ze misschien toch even die mensen bij elkaar hebben. Maar het is bij ons. Ook zo. Bij de gemeente wordt ook uh, wel uh, alcohol geschonken. Tijdens vind... deze de vergaderingen Nee, daarna. Of... Oh, maar ergens heb ik wel zo van je geeft geen goed signaal af. Nee, ik wilde nee, net zeggen. Nee, als, het je dat tijdens, als, je dat, als je dat tijdens je vergaderingen doet, ja? dan wordt je spreektijd wel een beetje. Uh, Te lang. Wordt het Te lang. Dan? Ja, goed. Heb hebben ja, ze sowieso last van. Heen, ja, nou. het ja. <laughs> ik denk dat ik het met hem eens ben. Ja. Ja, de, de maar ja, ja, ik vind wel op zich dat je dan na, na zo'n vergadering even lekker een pintje pakt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Zeg, je bent ambtenaar, hou je ze een beetje in om daar zo over te praten, over alcohol. Zegt ik kant helemaal niet. Nou ja, ik, vind, ik hou ook wel van een, een, glaas oh, ]je hou jij van een glaasje Ik ben bij. helemaal tegen. Ik ben tegen alcohol, tegen snoep en teg, tegen roken. En ja, daar ben ik ook tegen. Ja, Dat hebben uh, we zo in. Maar roken is wel helemaal ingeperkt. Maar alcohol niet, terwijl alcohol ook een van de grootste veroorzakers van overlijden en allerlei ziektes. Nou, is en onze dan... cultuur. Het ja, Nou, het is wat Mara dan. Het wordt juist onze cultuur. Het is al wat later, maar straks echt de Zandvoortse berichten. Maar hier is de nieuwe zingel van Jet Rubble, Wat is hier lekker zoetsappig? Watch out the wooden house. My a house. I drop the keys, it's a lovely sound. You drop your I get around. Ja, Prins is dood. Door, uh, wat is het? Door chemtrails of zo, is dat in de lucht en zo, is hij dood gegaan Prins. En toen dacht uh, Jalte Thunstra, uh, wat de fuck man, dan neem ik het gewoon over. Ga ik gewoon Prins muziek maken. Nou, het is best grappig, maar ik wilde echt wat iets meer gitaar, dames en heren. Dat zou ik leuk vinden. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is ontzettend laat. Maar goed, hier zijn ze dan. Vertel. Ja, afgelopen dinsdag, 17 januari, werden de bewoners van Huis in de Duinen verwend... Met een optreden van Willeke Alberti met haar band. Jawel. Het optreden was de ere van de 95e verjaardag van een hele goede vriendin van Willeke. Die in huis in de duinen woont. En ik denk ik wie is dat dan? Ik zou dat wel graag willen weten. Ja, ja, ja, maar het precies. was een geweldig optreden. Veel bekende liedjes. Eigen nummers en ook nummers van Ramses, Shafi en Toon Hermans. Nou, en uh, Willeke heeft de bewoners in ieder geval een prachtige middag bezorgd... die dus ze niet snel zullen vergeten. Ah, leuk, leuke spontane leuk, actie. Even ontzettend paniek onder de, de campingbewoners. Uh, want het zijn eigenlijk ook wel weer sommige campinggasten... Uh, komen in april naar Zandvoort... en blijven er hangen tot de camping dicht gaat. En die kregen een uh, brief op de mat dat ze... Per 1 januari 2018. alsnog nog wel een jaartje wat ze kunnen bifakeren op de camping. Alles moeten weghalen op de camping. Want de campingbeheerder wil eigenlijk alles gewoon schip maken. En denkt op die manier. Uh, ja, moest er moest een nieuwe vergunning aangevraagd worden. En dacht bij zelf. als ik nou een schoon schip maak. Dan kan ik op een andere manier meer geld verdienen. Dan zit ik niet met die vaste bewoners. Waar ik al soms al 50 jaar vast zit. En dan staat er een stuk in van uh, Nancy de Ridder. Die al nou, sinds mensenheugenis daar komt. Ook iets van 56 jaar. Dus is daar groot gebruik gaat eruit. En ja, nu heb van: ja, dan moet alles weggehaald worden. De het, het hek, het hele rattenplan. Dat kost iets van 1500 euro. En dan moet je je staankerven ergens anders plaatsen. En waar? En nou, en grote paniek. Dus we zijn er in overleg. En uh, zelf mag de gemeente niks vertellen over hoe de onderhandelingen gaan met de eigenaar van de camping. Maar het lijkt me voorstellen, ik kan me wel voorstellen dat als je daar zo lang staat. Ik ben je gewend, dat is gewoon je buitenhuis. En dat moet je dan weghalen. Dat lijkt me heel naar. Dat lijkt me heel naar. Sterker. Als je daar zit, het grappige wel het, het, het, het, het tekenetje bij vandaag bij het bericht in de Standaardkrant is uh, van camping verdreven. Deze Amsterdammers zijn blijkbaar niet welkom in Amsterdam Beach. Ja, wel leuk bedacht. Ja, Oké. Okay. Ja, de politie is op zoek naar uh, um, getuigen van de mishandeling die in de discotheek Chin Chin uh, in de Halterstraat uh, uh, ja, gebeurde op Nieuwjaarsnacht rond een uur of uh, half drie. Um, op dat moment stond de discotheek vol met mensen. Dus er moeten mensen bij geweest zijn. Nou ja, was je erbij? Heb je wat gezien? Uh, meld je even bij de politie. De politie is op zoek naar een verdachte. Het is een man. Uh, met, hij is blank, uh, kaal of gemillimeterd haar. Uh, met een trui en een beetje gezet figuur. Uh, ja, ik vind het een beetje een brede, brede omschrijving. Ja. Ik niet dat je nu meteen denkt van, oh dat is hem. Nee. Maar uh, ja, mocht je wat gezien hebben, uh, laat het even weten aan de politie. Uh. Iedereen heeft een mobieltje bij zich, heeft niemand gewoon even wat gefilmd. Nee, maar dus, ik dacht al, is je niet toevallig op een selfie terechtgekomen? Kijk even al je selfies van die yeah. nieuwjaarsnacht na. Misschien, Ach, man. hè? Er worden zoveel selfies genomen, dat moet toch eh, iets te vinden zijn? Kom, kom, je, kom je iemand tegen met een beetje trui? Nou, hey, ja. hebben we een foto. Precies. Nog meer zandvoortsberichten? Ja, er is, uh, morgen is er een klassiek nieuwjaarsconcert in de, in de protestantse kerk... Weer van de Stichting Classic Concerts. En het zijn dit jaar uh, is het dus uh, de opperstalmeester van het Philharmonisch Orkest. Uh, Rien Ragen zal bij ieder programma onderdeel uh, tekst en uitleg gaan geven. Het begint om drie uur, wordt uh, opgevoerd dus in de protestantse kerk. Alles drie kerk open, en entree is vijf euro. Oké, okay, goed op te weten. Verder ja. nieuwbouwplannen op het Raadhuisplein. Dat zal ik te lezen sinds 2002 zijn er al diverse bouwplannen geweest... voor een nieuwbouw op het Raadhuisplein. Tegen de muur van het restaurant van De Andrea... De plannen zijn destijds in de ijskast gezet. Maar nu zijn ze in één keer uh, ontdoord en zijn ze gepresenteerd. Er zit ook een uh, animatie, uh, noem je dat? een um, compositietekening erbij. Animatie 3D. En uh, dat schijnt een beetje vertekend beeld te geven. Want het, raadhuisplein, of het, uh, het raadhuis op de achtergrond schijnt wel goed zichtbaar te zijn. Maar in, als het echt zou worden gebouwd, dat nieuwe gebouw daar... dan zou dat uh, gedeeld helemaal verdwijnen achter het nieuwe uh, uh, nieuwbouw op het raadhuisplein. Dus dat is, daar is er nog een hoop over te doen. Er moet nog een hoop over worden gebabbeld. Dus, nou goed, dat is zover de Zandvoortse berichten. Uh, is het weer tijd voor muziek op de zender. Oh ja, natuurlijk. Bombay hebben er een nieuwe single uit. En die hoor je hier. Ja, dames en heren. Ook is wat onbekende werk op de radio. Dus draai ik mijn hand gewoon niet voor om. Cynical Kids hier bij Toepakkeleen. Bombay hier bij Toebak Leeft. En uh, dat heet... Uh, <coughs> ja, tuurlijk, cynical kid. Dat moeten we hebben. En uh, het, is, uh, ja, het is de dag dat het allemaal gaat beginnen. Kwart voor negen. Wat hoor ik gisteren ook alweer? Today, we are not merely transferring power from one administration to another. Or from one party to another. But we are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people. <laughs> Wat zegt hij nou? The people. The people. Oh ja, yeah. The people, ladies and gentlemen. Volgens mij had hij een fles. Ja, ik weet niet. Het klonk echt heel, heel apart. Maar goed, uh, Donald Day Trump. Ja, hij is nog steeds uh, het meest besproken onderwerp, denk ik, momenteel. Als ze met twee mensen bij elkaar zijn, dan wordt het meteen over, uh, over Trump gesproken natuurlijk. En vroeger vroeger had, als je het dan nou over de Donald uh, had, dan had je het over deze Donald. Yes. Vooral als je het googelt maar ja, dat is nu afgelopen. Nu staat een andere Donald bovenaan. Logisch. Ja, goed. ik vind die andere leuker. Ja, die andere is leuker. Ze ja. hebben wel een beetje hetzelfde karakter. Ja, hetzelfde temper hebben ze. Ja. Ah, als je het ah, druk ah. maakt, gaat het ook los, denk ik. Dat gaat het gaat helemaal los, gewoon. Goed, vertel. Ja, even iets uh, niet over Trump. Uh, ja, even maar... niet over Trump. hè? Geen ja, ik hoor niet. Uh, Onder, iets anders over, over Dakar... Um, want ja, de rally is gereden. Uh, de winnaars zijn bekend. Alles hartstikke leuk. Maar wat ik een, een, een leuk dingetje vind... Yeah. is dat uh, voor het eerst een elektrische auto de Dakar Rally heeft ja, gereden. Ja, hou, even op zeg. Ja, nee, hey, maar. ja er heeft uh, een uh, ja, een auto, uh, een elektrische, volledig elektrische auto heeft, uh, de Dakar Rally gereden. En het is best bizar als je bedenkt dat de... de um, Temperaturen van min 40 tot plus 50 graden zijn, uh, uh, zijn bereikt, qua, ja. uh, qua buitentemperatuur. Dus hij heeft aardig wat te verduren gekregen, maar het is gelukt. Ze hebben niet heel, zijn niet heel hoog geëindigd zo, maar... Hij nou. heeft gewoon lekker achteraan gereden. Joh. Nou, dat, dat, dat ook weer niet. Ja, maar waar okay. oh, komt hij. Oh, ze hebben nog wel een geluid gemonteerd hoor ik ze maar. De elektrische auto neemt het helemaal over. Het zou wel even wennen zijn dat je in zijn auto zit en dan gewoon helemaal niks hoort. En terwijl er echt een waanzinnig capriole uitmaakt. Alle heuvels nemen en zo. Dus ja. Nou ja, goed. Hey, denk ik vraag me altijd af. Dakar, gaat er nog een, een bepaald soort geld naar, uh, naar die dorpen waar ze doorheen rijden? Nee. Nee, hè? Nee. nee de eerste, de eerste Dakar-rally's uh, uh, waren ook gewoon georganiseerd van... Oké, okay, we, uh, we gaan daar naar uh, Afrika en we gaan... Nou, we gaan een beetje weet je, daar rijden en we zien het wel, weet je? Yeah. En die mensen wisten ook gewoon niet wat hun overkwam. <laughs> ja, het, het is heel grappig ook. om die documentaires te zien. Dat je echt, dan zie je die mensen, zie je eerst al zo kijken naar die camera van wat de hel is dit? Yeah. En dan vervolgens komen die auto's langs en dan zie je ze echt zo. Hé, huh? we, we hebben een keer een snelweg door ons dorp, wat lekker. <laughs> kan ik eindelijk eens boodschappen gaan doen. Oh nee, ik heb geen geld. Oh, nee. En geen auto. En geen auto. Nou, het moet even wat geregeld worden. Het is allemaal zo. Ik zie dat Jolande uh, nog uh, het, het een filmpje te <laughs> ja, kijken over die vier schaatsers. Ja, dus, uh, ik zeg ook al, van niet, niet op het ijs, hè, want het dooit. Niet op het ijs! Ja, dat zei ik. Ja, wel op het ijs dus. Ja, één schaatser zakt door het ijs. <laughs> ja, ik zag hadden we al op, gezien. Ja, op, het, op, het, op de kletskamp van Nederland stond de foto. Eerste schaatser die zakt door het ijs en dan even later... Ja, eh, gaan wil... ze allemaal helpen? Gaan ze er allemaal doorheen? We gaan er, dus, er allemaal doorheen. U moest <laughs> de brandweer aan te pas komen om ze eruit te krijgen, hè? Dus ik ben echt benieuwd hoe lang ze in het koude water hebben gestaan. De brandweer, dat heb ik dan niet gezien. Ja, ja. dus ik weet niet of de brandweer langs de kant stond, maar het uh, heeft echt een tijdje geduurd voordat ze allemaal uit het water waren. Dus uh, moet gewoon niet te lang stilstaan, want dan, ja, dan wordt er zorgelijk gewicht afgelegd. Eigenwijze mensen ook gewoon hè? Uh, Echt? Je wil schaatsen? Ik wil nu schaatsen! Wacht nou gewoon even. Maar ja, goed. Het is wel waar. Het is alweer, het is alweer, de dooi is alweer ingezet. Ja, dus, uh, helaas. Misschien ben je dan ook alweer te laat. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, nee, ja. Zeg, ben je allemaal besodemiet. Die plaat hebben we net gehad. We doen even een uh, volgende plaatje. Precies. Roosevelt. Ik zal vandaag nog een stukje te lezen over al die presidenten... die uiteindelijk iets anders zijn gaan doen. Wat Roosevelt. had Roosevelt nou ook weer gedaan? Nou, ik zoek het even zo voor je op. naar ben... Dus de laatste plaat van de band Roosevelt uit Duitsland, Colors. En de laatste week die heet Collars hier in de zaterdagmorgen. Ik even te kijken vandaag in de klaskant van Nederland. Toen lezen over wat de Amerikaanse presidenten allemaal na hun werk gingen doen. En uh, ja, voor sommige mensen is het een zwart gat. En het is ook een beetje onduidelijk wat Barack Obama nou precies gaat doen. Hij zegt zelf: nou eerst maar eens even uitslapen. Wat meer tijd besteed aan mijn kinderen, aan mijn girls. Maar hij heeft er drie natuurlijk. Hij heeft drie mooie vrouwen thuis zitten. En uh, uiteindelijk ging hij nog wat schrijven. Maar hij komt wel weer terug in de politiek. Want hij is natuurlijk maar 55. En uh, we hadden het net over Roosevelt. Roosevelt ging in uh, 1913 op een jachtexpeditie in Brazilië. Uh, het was een minder goed idee. Daar kreeg je malaria, ontstoken benen... dat heeft tien jaar van zijn leven gekost. Zo. Is het ook dat uh, jachtexpeditie... Uh, waar hij uiteindelijk uh, een beer, maar niet doodschoot? en dat werd uiteindelijk de teddybeer? zou ik nog best wel kunnen. Nee, hij was, schoot hem juist wel dood. Hij schoot hem wel dood. Ja, iemand anders schoot hem dood, geloof ik. Hij gaf een opdracht... en ja, daar was, was wel iets mee met oh, de teddybeer. Oh, was dat ook weer. Ja, precies. Zoek het even op. En verder zie ik hier George Washington... die in de 1797 uh, uh, eruit stapte... begon een whiskystokerij... En stookte tussen 1997 en 1799, dat dus is één twee jaar tijd, 42.000 vissen whisky. Was dat tijdens de drooglegging? Ja, dat is 1700, dat is echt de uh, ja. 18e eeuw, dat is echt een tijdje geleden. Ja, maar ik bedoel, er was toen toch een tijdje een drooglegging in Amerika? Dat het, uh... Ja, dat was, in, was dat niet in, nee, dat okay. was in de jaren 30 volgens mij. Oké, okay, dan gaan we zoeken tot. Van de 20e eeuw. We zitten nu in de 21ste. Dus als we nadenken in welke eeuw je zit eigenlijk, hè? Je verhaal altijd door Maar goed, nog meer van die, onder andere William Taft... nam na de presidentschap uh, plaats in het Hoge Rechtshof. Zoiets van, uh, met mijn politieke ervaring... moet ik nog iets doen voor Amerika. En Jimmy Carter ging daarna li liefdadigheidswerk doen. Die was toen ook niet zo'n geslaagde president. Maar nog steeds gevat als je... Hij leeft nog steeds, hè? Carter. En pas al je nog gezien met Bill Clinton... ging ze nog even mij maar over de goede oude tijd. En nog steeds goed van de tongriem gesneden. Goed, leuk. We even kijken wat die presidenten allemaal... na hun uh, presidentschap hebben gedaan. Goed, vertel. Oh ja, kijk meteen even de drogelegging ja, in we de nog... VS. Ja, ja, ja. ja. Wanneer was, was dat? Het was ergens uh, uh, 1851. Toch wel, maar, toch wel. 1851, 18, volledig verbod op productie... Maar uh, het streven was er gedurende de uh, Amerikaanse burgeroorlog... om dat te langzame dood laten sterven, dat ze weer mocht gedronken worden. Maar het was tegen een enorme alcoholisme, dronkenschap en alcoholvergiftiging. Nou, ik heb gisteren toevallig uh, van die ene Louis Theroux, Ja. was gisteravond ook iets over alcoholisten. Zo, dat is echt heel erg. Mensen die echt aan drinken, inderdaad, om helemaal oud te gaan. Oh ja. Echt uh, heel ernstig. Uf. Ja. Oh. Maar goed, ja. Het, voor mij is later nog een keer een drooglening geweest, hoor. Ja, in de jaren twintig. Ja, de jaren oh, twintig, ja. jaren twintig. Dus ik bedoel, het is probeer het regelmatig. Goed, wij zijn er ook bijna aan toe in Nederland. Het drooglegging. Ja, ik denk het wel. Eigenlijk zou het helemaal niet verkeerd zijn. Alleen de ambtenaren ja, moeten gaat... nog even een goed voorbeeldje gaan nemen. Ja, maar ik denk ook dat, dat je dan ook weer... Dan wordt dat, dan wordt dat weer gesmoggeld, weet je wel. Ja. Laten we de drugs vrij... en dan alcohol laten we goed gaan. Of zoiets. Marcus? Ja, ik, uh, ik heb het nog even dat verhaal van uh, Teddy Roosevelt uh, oh, ja. opgezocht. ja uh, Nou, het verhaal... Het de teddybeer, zeg maar. Yeah. Het verhaal waar de teddybeer vandaan komt, yeah. is dat uh, uh, Roosevelt uh, op jacht is en dat ze een beertje, uh, uh, een, een, beren, een klein beertje vinden. En uh, dan uiteindelijk dat hij besluit hem niet neer te schieten. Hey. Het officiële verhaal waar de strip uh, op gebaseerd is, is dat. Uh, um, uh, ze inderdaad op jacht waren, een beer tegenkwamen die, die heel erg verzwakt was. Die beer heeft een aantal van hun jachthonden doodgemaakt. Oké. Okay. Zij hebben vervolgens die beer vastgebonden. Ja. Yeah. Ja, en toen wilde, mocht uh, Teddy Roosevelt, zeg maar, het verlossende schot, uh, maar ja, dat vond hij niet sportief. Ja, dus toen, ja, zo dus toen, uh, toen heeft hij uiteindelijk het uiteindelijk niet gedaan. Nee. Zijn, uh, zijn kameraad collier, collier, collier collien, of hoe je het ook uitspreekt, yeah. uh, die doodde uiteindelijk de beer met een mes. Dat vind ik dan wel weer heel het ja, ja, precies. Oh, ah, ik ga erop af, maar... Yeah. Ja, dus een heel romantisch verhaal wat uiteindelijk gewoon... Nou ja, ik vind het niet leuk om op een vastgebonden beer te schieten. Dat nee. is een beetje makkelijk. Ja, het is een, uh, goed, en dat, uh, daardoor werd het in één keer iets heel erg populair. Een teddybeer. Ja. Iets knuffeligs. Want dat was het daarvoor helemaal niet. Het was gewoon een gevaarlijk beest. Ja, er staat niet uw stem in uw hoofd, dat is deze plaats. Sherry Glazer, ik ken dat niet, maar ik vind het leuk. Nurse Richard. ze was mij geheel onbekend, maar ik vind het een geinig plaatje zo in de zaterdagmorgen om even een beetje wakker te worden. Nou, gisteravond had ik een feestje van mijn werk, werk in de zorg. Ja, zijn er feestjes? Moet je meteen heen gaan? Gratis drank. dus wij erheen. Nou, bleek van derg, meer dan de helft van de collega's waren er niet. Dus we waren uiteindelijk met 100 man of zoiets. Maar goed. Al oh, wat een sub-feestje, wat weinig mensen. Ja, dit, jezus, kom dan nou gratis drinken. 100 ja, nee. man vind ik best veel hoor. Ja, is best veel. Maar ja, goed, we bestaan uit 500 of misschien wel 600 man. Hè, de oh, ja, dat is wel een beetje weinig. Dus er ja. echt eh, minimaal wat erop komt dagen. Maar goed, ik denk, we moesten verkleed, Want het was een jaren 80, 90, zero-feest. Dus ik was voorbereid op kutmuziek. Nou goed, dat, dat, goed was, dat, dat klopte. Dat klopte ook. Maar ik denk, ja, hoe moet ik nou gekleed gaan? Nou, ik heb pas een Pac-Man pak gekocht van Open. Uh, Pool. En dat zijn drie jongens die het graspak hebben bedacht. Ik wil eigenlijk wel even een foto zien. Ja, dan ik zal ja, even kijken of ik ergens een foto heb. Ja, ja leuk. Nou dan gaan we hem even op onze website zetten. Ja, dat is goed. Ja, leuk. En, uh, dus ik had mijn Pac-Man pak aan. Iedereen, alle vrouwen naar me toe. Oh, jij hebt wel echt het meest originele pak aan, hoor. Want in, ja, in de jaren tachtig heb ik ook Pac-Man heel veel gespeeld. Dat stond, van die kasten stonden, toen, zeg maar, toen net in de kroeg. En je had uh, Space Invaders, had je, kon je schieten. Maar je had ook, ook Pac-Man, weet je. dat je dingen moest ophappen. Ik heb gescoord, Als je zo'n kast nog hebt. Die zijn serieus veel geld waard. Ja, echt waar? Heb je die ook nog? Heb je die ook nog? Nee, dat niet. Wij hebben er eentje op de hackerspace staan. En die dingen, dat is echt wel, die staat echt zo. Er staan lampen op en helemaal allemaal uitgelicht. Er schijnt dus het enige stukje zon wat binnenkomt daar. Dat schijnt precies daarop. Als iemand hem aanzet, dan hoor je gelijk. Er gaat gelijk licht aan. En dan sta je een hallo. Je krijgt een beetje dit gevoel. Daar staat hij, De Pac-Man-kast. Mag jij, jij mag eerst spelen. Ga jij maar eerst spelen. Ja, doe maar, doe maar. En ik vind het een heel saai spelletje. Ja, ja, het is ook ja, best saai. Ja, maar voor die ik... tijd was het heel hip. Ja, ja, nee. Is... Het, het, liep ook zo, het liep ook zo traag. Ja, ja, ja. En, ja. en uh, later kreeg ik een eigen zwart-wit. Maar misschien uh, komt het omdat ik het gewoon niet kan. Oh, dat is het. Dat is het. Misschien oh, ook wel okay. van. Ja, ik, dus, ja, dat zal het zijn. cv is dus ik altijd veel leuker. Ja, dat was, ik was echt van het skieten. Er moet gewoon iets neergeschoten worden. Ben ik, ja, ik daar ben het, ik nog steeds ik, van trouwens. Hè? Ik vond dat pingpong altijd wel leuk. Oh ja. Dat ik kreeg ik, ik een zwart-wit-televisie op mijn kamer. En dan had ik zo'n apparaatje gekocht. En dan kon je op de televisie iets besturen. Ja, nou, dat was echt wauw. Ja, leuk, Echt hè? iets besturen op de televisie. Nou, dat is nu gewoon. Maar toen was het echt heel iets bijzonders. Ja, Dat is heel tof. Wij hebben, wij hebben daarvoor zo'n uh, zo tafel staan: ja. van een bijzettafeltje waar die ingebouwd zit. Oké. Okay. Tot zover, het rit